10 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de overheid meer mogelijkheden krijgt... om bedrijven en personen te screenen op criminaliteit. PVV, PvdA, VVD en SP willen dat de wet Bibop fors wordt uitgebreid. De wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid... onbedoeld bijdraagt aan criminaliteit. De wet omschrijft de bevoegdheden van de overheid om te screenen... bij het vermoeden van witwasconstructies, misbruik van subsidies... en andere criminele activiteiten. Nu valt een beperkt aantal sectoren onder de wet waaronder de vastgoedbranche en exploitanten van speelautomaten. De Kamer vindt dat niet genoeg. De Tweede Kamer spreekt morgen met minister Opstelten... over een uitbreiding van de wet Pibob. De effectenbeurs op Wall Street is op het hoogste punt in jaren gesloten. Beleggers reageerden op gunstig nieuws over de Amerikaanse en de Duitse economie. Volgens de centrale bank VET is de spanning op de financiële markten afgenomen... en laat de Amerikaanse economie een gematigde groei zien. Verder is de situatie op de banenmarkt verbeterd. Gunstig nieuws is ook dat de consumenten weer bereid zijn meer geld uit te geven. Uit Duitsland komt het bij het nieuws dat het vertrouwen van institutionele beleggers en analisten deze maand in de Duitse economie aanzienlijk is toegenomen. De Zwitserse Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod op het houden van dolfijnen voor amusement. De beslissing is genomen na de dood van drie dolfijnen in een Zwitsers dolfinarium. Volgens de autoriteiten zijn de dieren gestorven door antibiotica waarmee ze werden behandeld. Het Dolfinarium ontkent dit en zegt dat de dolfijnen zijn vergiftigd. Het park is fel gekant tegen een verbod. De Zwitserse advocaat en dierenactivist Götschel is blij met de beslissing van de Zwitserse Tweede Kamer. Hij pleit al een tijd voor een verbod op het houden van dolfijnen. En roept de Zwitserse Eerste Kamer op om ook voor het verbod te stemmen. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Morgen vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Donderdag flinke periode met zon. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS, Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond. Het is een avond waarop er weer beslissingen vallen in de Champions League. We reiken de finalisten van twee jaar geleden: Bayern München en in internationale, de laatste acht. Bayern moet daarvoor Basel uitschakelen. Ronald van der Geer. Dat gaan we lukken. Bayern kun je invullen met een hele dikke stift voor de kwartfinale. Want het staat inmiddels 4-0. Als we nog geen uur gespeeld hebben. Arjen Robbe al na 10 minuten met de eerste voor de Zuid-Duitsers. Vervolgens nog voor Rust Müller en Gomez. En kort na rust, 5 minuten om precies te zijn, de tweede van Mario Gomez. Goede aanval over de linkerkant en de voorzet van Ribéry. Zo is deze wedstrijd ontdaan van elke vorm van spanning. 1-0 was het in Basel. Voor Basel nu 4-0 voor Bayern München. Dus wie er doorgaat is wel duidelijk. En dan inter-internationale. Dat moet ook een 1-0 achterstand uit de, wedstrijd, uit de uitwedstrijd wegpoetsen. Hoe we doen ze tegen Olympique Marseille? De spanning is volop. Frank Wielaert. Ja, er is in ieder geval spanning. Maar daar moeten we het voorlopig ook wel mee doen. Na een uur voetballen ongeveer. Want, uh... Inter heeft voor rust en dat was in de 9e en in de 11e minuut twee hele grote kansen gehad om de 1-0 te maken. Via Sneijder en de tweede kans, via Milito op aangeven van Sneijder. Beide kansen gingen mis en daarna nog wat halve mogelijkheden voor beide. Met nog een aardige kans in ieder geval voor Remy, de spits van de Olympique Marseille. Maar dat was het eigenlijk ook wel en ook na de rust. Olympique Marseille hoeft natuurlijk niet. Sneijder uh, en, en Inter moeten natuurlijk wel. Sneijder is er inmiddels af, Joël Obi is er voor hem ingekomen, Forlan is er af. Pazzini is er voor hem ingekomen en zij moeten nu Inter helpen aan een 1 0 zege In ieder geval binnen 90 minuten tegen Olympique. En André Ooyer is bezig aan zijn laatste seizoen als voetbalprof. De AXiet heeft de zware beslissing genomen om er mee op te houden. Ik ben ook wel blij dat, uh, dat die kogel door de kerk is voor mezelf. Zeg maar, geef het wel rust. Van, nou, okay, mooi. Uh, het eind van het seizoen zit erop. Want uh, ik wil wel benadrukken. Het is, het is pas aan het eind van het seizoen. Dat en nog veel meer tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. En voor Basel geldt, het waren acht mooie wedstrijden. Ronald. Het was een geweldig seizoen, maar dat seizoen eindigt hier wel. Gaat op dit moment een, volgens mij een bord omhoogt voor Mario Gomez. Dat hij gewisseld moet gaan worden, maar voordat hij dat doet maakt hij nog wel even de 5-0. Op aangeven van Ribéry, Basel is natuurlijk geknakt. Heeft uh, wel gevochten in de eerste minuten van de wedstrijd. Maar is er niet één moment uitgekomen. Schotkansje van uh, Vrij nog gezien. En dat was het dan ook. En nu zoveel ruimtes op het veld. Hele aardige aanval van uh, Ribéry. Uiteindelijk trekt hij als hij al in het schafselgebied is aan de linkerkant de bal voor. En kan uh, Gomez zijn derde van de wedstrijd maken. Dat is nummer 17 voor hem in de Champions League. En ik heb het net tien al gezegd. Roy Makai is degene die 17 keer namens Bayern München scoorde in de Champions League. Dus die heeft hij nu u geven naar maakt hij er nog heen. Dan gaat hij over de huidige jeugdtrainer van Feyenoord heen. Elber is overigens de man die de 21 maakte. En dat is dan het volgende doel. En Gomez zal nog wel eens een doelpuntje meepikken in het elftal van Bayern München. Dat is dus nu vrijwillend naar het einde kan gaan. Het leek even spannend te worden omdat Bayern niet in een hele goede doen verkeert. Maar misschien was het dan een voorteken dat er afgelopen weekend met 7-1 werd gewonnen van Hoffenheim. Het lek leek boven. Het ontslag van Heinkes dreigde niet meer. Arjo Robben is weer in vorm. Ja, eigenlijk is heel Bayern in vorm. En als Bayern dan speelt tegen Basel en het speelt op deze manier... is het heerlijk om te zien. 62 minuten zijn we inmiddels onderweg. Drie van Gomez, één van Robben, één van Müller. Het is 5-0. Frank Wieland, als je al je geld op een vlog zou moeten zetten... Uh, wordt het dan Inter of wordt het Olympique? Maar dan hou ik mijn geld lekker in mijn zak, denk ik. Maar op dit moment zou je... Ja, kom. Het is, deze wedstrijd, als je daar een winnaar moet aanwijzen... zou ik er niet durven geven. Dan moet je zeggen dat je je geld op Olympiek zet... voor de volgende ronde. Want Inter creëert simpelweg in de tweede helft helemaal niks nog... Niks bijzonders. Nog niet in de buurt van Mandanda uh, geweest. Ook nu een diepe bal in de richting van Militaal. Bereikt niet eens in de verste verte uh, de aanvaller van Inter. Een koelol zit er uh, goed tussen. En die schiet vervolgens de bal doodleuk naar het centrale verdedigingsduo van Inter. Daar waar. En uh, we gaan weer naar Bayern. Weer naar Ronald. Een doelpunt van de Zwitsers van Frey, maar sorry, het is een valse alarm. Want de goal is geannuleerd. was mij totaal niet opgevallen, maar er is nog een man geweest die een vlag omhoog heeft gedaan. Dat lijkt onwaarschijnlijk omdat Vrij toch gewoon achter de verdedigers van Bayern München stond. Op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg eigenlijk in vrijstaande positie. Tussen wat toekijkende Münchense verdedigers die bal achter Nooyers schoof. Maar het is geannuleerd. Dus het is geen 5-1. Het blijft hier gewoon 5-0. Dus dikke excuses voor deze onderbreking. Ja, we kunnen, er mee mee we kunnen er mee leven. Ja. Daar gebeurt tenminste in ieder geval nog, uh, nog iets. En uh, bij Inter uh, luk, lukt voorlopig uh, nagenoeg niks. En uh, toch, uh, wel, ja, je had van tevoren kunnen verwachten dat in deze wedstrijd bijna geen of helemaal geen doelpunten uh, zouden worden gemaakt. Want Inter heeft ontzettend veel moeite met doelpunten maken. Behalve dan de afgelopen week in uh, acht dagen tijd. Vier doelpunten weten te produceren. Maar ook Olympique Marseille al wekenlang doelpuntloos. Kunnen geen doelpunt meer maken. En dan wordt zo'n avond eigenlijk wel min of meer voorspelbaar. Alleen wordt het dan vervelend langzaam maar zeker voor de Inter. Nu met Opie vanaf de linkerkant. Paas richting de eerste paal gegeven. Richting Pazzini die andere invaller. Maar wordt daar keurig de voet was gezet. ...door Diawara. En dus gaat de bal over de zijlijn. Inter heeft intussen alweer gegooid. Bal opnieuw richting de eerste paal gegeven. Opnieuw aangeraakt. Deze keer door Aspilicueta. En via hem gaat de bal over de achterlijn. En dus betekent dat een hoekschop voor Inter... ...waar nu de nodige haast mee gemaakt gaat worden. Mike is dus het volgens mij die helemaal oversteekt... ...om die hoekschop te gaan nemen. Met natuurlijk alles en iedereen die eventueel een doelpunt zou kunnen maken van Inter... Voor de goal. Allemaal kort voor de goal van Olympique Marseille. En gek genoeg loopt dan iedereen bij Inter naar achteren. Richting de penalty stip. Zeg maar vanaf de doellijn. En daar houden ze wel balbezit. Maar uiteindelijk het steekpaasje van Walter Samuel. Dat bereikt zijn mede aanvallers daar op dat moment niet. Dus wil Olympique er graag uitkomen. Dat lukt niet omdat eh, Nagatomo daar goed tussen zit. En zo houdt Inter uiteindelijk balbezit op de helft van Olympique Marseille. Er komt wel druk, maar komen er ook kansen. Die zijn namelijk heel hard nodig voor Inter. Ze staan achter, nee, ze staan niet achter. Ja, over twee wedstrijden staan ze natuurlijk wel achter. Met 1-0 tegen Olympique Marseille. Maar vandaag is het nog 0-0. Aandacht nu voor André Ooyer. Want dat verdient hij. In 1994 begon hij aan zijn loopbaan als profvoetballer. Na dit seizoen is het mooi geweest voor de inmiddels 37-jarige Ooyer. Hij genoot zijn opleiding bij Ajax... maar beleefde zijn grootste successen met PSV... waarmee hij vijf maal de Landstitel veroverde. Na zijn terugkeer in Amsterdam werd Oye geen basisspeler... maar wel Landskampioen met Ajax. Het besluit om te stoppen viel hem zwaar. Ja, uiteindelijk is het wel... Uh, ja, je bent er natuurlijk wel al langere tijd mee bezig uh, in je hoofd. Je bent natuurlijk wel al uh, steeds aan het denken... Van, uh, dat het moment een keer gaat komen en dat komt steeds dichterbij. En uiteindelijk heb ik wel nu... Uh, ja, vandaag eigenlijk de afgelopen dagen de knoop doorgehakt om er allemaal uh, mee te stoppen. Ja. Wat geeft de doorslag? Nou ja, niet zozeer de doorslag. Het is meer uh, alle facetten bij elkaar. Uh, je komt op een, uh, in een andere rol terecht, natuurlijk in het voetbal, je wordt een jaartje ouder. Alles bij elkaar. Uh, het vervelende is dat je wel nog, ik voel me nog heel erg fit, ik voel me nog goed. En uh, mentaal gezien uh, ja, voel ik me ook nog wel oké. Okay. Dus dan, dan maakt het de keuze eigenlijk alleen maar moeilijker om, uh, om de regie in eigen handen te houden. Zeg maar. Je zegt, je komt in een andere rol terecht. Heeft dat, heeft dat er ook mee te maken? Ik bedoel, ja, je moet je toch maar weer opladen voor ja, waarvoor eigenlijk? Nee, dat klopt. Mee eens. En, uh, de andere kant is wel, je weet aan het einde van je carrière... moet je op een gegeven moment een keus maken van... Uh, ik ga stoppen, wat ik nu heb gedaan. Of ik uh, beland nog een paar jaar in die rol. En uh, Twee jaar geleden heb ik ervoor gekozen om in deze rol te komen. Wat me heel erg goed uh, bevallen is. Vorig jaar het kampioenschap natuurlijk. Uh, wat je op de laatste dag... Uh, behaald in die derde ster uiteindelijk op de Shit bij Ajax. Dat is natuurlijk wel iets uh, waar je een steentje aan bij hebt gedragen. Dat is natuurlijk geweldig geweest. Dat heeft me ook toen besluiten om, uh, om op dat moment nog een jaartje door te gaan. Was het moeilijk? Ja, tuurlijk. Uh, aan de ene kant wel. Aan de ene kant uh, zie ik er ook wel, begin ik er, nu ik de keus gemaakt heb, begin ik er ook wel erg naar uit te zien om, uh, om het leven na het, uh, na als speler, zeg maar, na het voetbal uh, in te gaan. Wat vonden ze er hier bij de club van? Want ik geloof dat, ja, dat de trainer misschien nog wel... Iets in gedachten had voor jou volgend jaar? Nee, nou, dat weet ik niet. Daar, daar, daar hebben we niet specifiek over, uh, over gesproken. Uh, voor mij is de keus duidelijk. Dat staat daar ook los van. Ik heb, uh, de, de keus voor mij was gewoon van: ik vind het mooi geweest. Ik stop ermee. En uh, de rest is daarin in mijn ogen op dat moment niet belangrijk. Uh, wat wel belangrijk is nu voor mij nog zijn natuurlijk de komende wedstrijden die je nog gaat spelen. Want uh, dat is ook een beetje de rol die je hebt. Als je nodig bent moet je er staan. En dat, uh, dat heb ik nog steeds. Dus je kan kampioen worden. Je kan zesde worden. Dus uh, ja, het kan alle kanten op gaan. Even terug naar de boer, wat, wat zei die toen jij het meedeed? Nee, maar ik heb, je, hebt natuurlijk, je praat er wel vaker met hem over en uh, je kent elkaar natuurlijk al wat langer. Dus uh, ik heb er al eerder met hem over gesproken in een eerder stadium, maar op het moment dat hij net kwam. Van, ja, hoe, hoe, hoe ervaarde jij dat op dat moment? En uh, ja, dan, dan kom je wel tot de conclusie dat heel veel spelers die gestopt zijn zeggen van uh, je lichaam geeft het op een gegeven moment zelf aan. Je, je voelt op een gegeven moment dat het, ja, dat het klaar is. En dat moment heb ik de laatste weken echt. Uh, het gevoel dat ik de dat twijfel toestond van oké, okay, ja, ik denk niet dat ik dit nog een, jaartje, nog een jaartje ga opbrengen. Het is eigenlijk gewoon een natuurlijk proces. Ja, uiteindelijk wel. En uh, dat is wat heel veel spelers me al gezegd hebben. En waar ik de, de jaren hiervoor nog niet aan toe was. En uh, ja, nu is dat punt daar gekomen. En uh, ik ben ook wel blij dat, uh, dat die kogel door de kerk is voor mezelf. Zeg maar. Geef het wel rust van nou oké, okay, mooi. Uh, het eind van het seizoen zit erop, want uh, ik wil wel benadrukken. Het is, het is pas aan het eind van het seizoen, dus is... we, we hebben nog even te gaan. We hebben nog even te gaan, dat wordt hartstikke spannend. Ja, het is hartstikke spannend. Uh, op dit moment, uh, we moeten nog veel ploegen, we moeten nog tegen elkaar. Je krijgt zelf nog een paar, uh, paar grote wedstrijden. Dus ja, het is leuk, het, is, uh, het kan een mooi afscheid worden weer. is met al je ervaring, laat je lichten schijnen. <lacht> waar, waar, gaat, waar gaat dit eindigen voor Ajax? Nee, kijk, je hebt met Ajax heb je vorig jaar geproefd uh, hoe het kan gaan op het moment dat je het... Uh, al een paar maanden wordt afgeschreven en uh, uiteindelijk vorig seizoen de wedstrijd tegen Den Haag verliest. En uh, waar iedereen zei van nou het is klaar, zijn we er toch in blijven geloven. En, uh, ja, op de laatste dag uh, wordt het nog beslist. Uh, dit jaar, ja, zoals ik het nu zie, uh, zal het precies hetzelfde gaan. Uh, dat het op de laatste dag beslist wordt, bedoel ik dan. En uh, ja, wie er dan uiteindelijk met de schaal van er uh, zijn meerdere gegarigden. Dus uh, het zal moeilijk worden, maar uh, je moet wel geloof in houden en uh, ervoor blijven gaan. We staan hier op de toekomst. Uh, ja, de toekomst, André. Wat, wat ga je doen straks als, uh, als je je voetbalschoenen op hebt? Ja, ik weet het nog niet. Uh, wat ik net ook al zei. Uh, ga eerst uh, de focus op, uh, op de nabije toekomst. Eerst de komende wedstrijden uh, goed afsluiten. Goed voor, me, voor mezelf, goed mijn carrière afsluiten. Want uh, er zitten al een paar jaartjes op. Het is zonde om dat nu uh, te laten versloffen, natuurlijk, de laatste maanden. En daar heb ik ook echt geen zin in. Dat gaat ook echt niet gebeuren. En daarna, ja, we zullen het wel even zien. Ik ga rustig afwachten wat op mijn pad gaat komen en uh, een beetje genieten. Hoe je trainer? Ja, uiteindelijk denk ik wel dat je die kant op gaat. Uiteindelijk denk ik wel dat je die kussens gaat doen. En uh, of ik dat meteen al ga doen, dan, dan moet ik nog eventjes in het denken en even over na gaan denken. En, uh, aan de ene kant uh, zie ik er heel erg naar uit om eventjes rust te hebben en even, even helemaal uit het voetbal weg. Aan de andere kant uh, ja, kan ik me ook geen leven zonder het voetbal voorstellen. Niet zozeer als trainer, dus is natuurlijk meer te doen in de voetballerij dan, uh, dan alleen het trainerschap. Maar, uh, maar nogmaals, eerst uh, even de focus op nu en dan, uh, dan gaan we verder kijken. André Ooyer tegen Han Kok, kwart over tien. Nog even bij Bayern kijken bij Ronald van der Geer. Nou, er gebeurt altijd wat, Robert, want de zesde voor Bayern ligt er inmiddels ook in. Het is al een paar minuutjes geleden dat Ribéry voor de derde keer een voorzet vanaf de linkerkant gaf. op Mario Gomez. En ja, hij stond nu wel heel erg vrij. en kon hem zo intikken, zodanig vrij, dat er nu ook is gereageerd vanaf de bank. Philip Degen. Is in het helftal gekomen voor Steinhoffer. Centrale verdediger er dus bij. Nou in elk geval wat meer verdedigende aspecten. Omdat men toch geen grotere vernedering wil bij FC Basel. Dat dus werkelijk van het kastje naar de muur wordt getikt. De vierde voor Gomez. En komt nu de vijfde er nog aan als ribberie aanzet in het zarsomgebied. Nou nu even niet. Maar misschien straks wel. Hij is dus in elk geval voorbij aan Roy Makai. op jacht naar Giovanni Elber als topscorer van Bayern München in de Champions League. Maar hij heeft wel een record. Er zijn allemaal mensen die dat opzoeken. Gomez is de eerste Duitse speler die vier keer scoort in één Champions League wedstrijd. Kijk, dat is dan toch maar mooi bereikt. Hij kan zelfs dadelijk nog een vijfde maken. En dan komt hij gelijk met de man die vorige week de hele wereld in vuur en vlam zette, Lionel Messi. En Gomez is nou, niet van hetzelfde soort, maar hij scoort wel net zo makkelijk. Het is uh, 6-0 voor Bayern tegen Basel. Me mm. with the 4 Show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes you can! I got, you got, we got everybody.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 En Rock DJ doen we terugdenken aan 2000 Radio Olympia. Toen met die spelen in Sydney. Die succesvolle spelen in Sydney. Die hebben die uh, helemaal gek gedraaid deze van Williams. We gaan eens even kijken of uh, Inter het nog gaat lukken. Tegen Marseille. Frank Wielaert. Kwartier af te gaan. Hoekschop voor Inter. Blijft die bal een beetje hangen. En dan uiteindelijk moet die bal erin gepunterd worden. Maar het gebeurt dan niet. De Pazzini mist in eerste instantie. Maar dan is er altijd nog Milito om de goal te maken. En dan pikt Milan toch zijn goaltje mee. En zitten we nu op verlenging qua stand. Want Milan maakt 1-0 en maakt daarmee de achterstand opgelopen in Marseille goed. Want daar nam het een 1-0 achterstand mee naar Milaan. Milito, de man die de bal uiteindelijk afmaakt waar die bleef liggen voor de voeten van Pazzini. Hij kreeg de bal niet langs de Marseille verdediging. En uiteindelijk via via is het de Argentijn die het laatste tikje mag geven. Het werd een beetje Panibel hoor voor Inter en ook de wissels van Ranieri stemden niet heel erg tevreden. Althans niet heel erg dat je zegt van jongen we gaan even vol op de aanval spelen. Snijden eraf, middenvelder erin, voorland eraf, aanvaller erin en nu ook Poli eraf. En een andere middenvelder, Cambiasso erin gekomen. En daar met Poli trouwens de enige Italiaan aan de kant van Inter er ook afgegaan. Nu alleen maar buitenlandse spelers aan de kant van Inter in het veld. En ook Valduena is er nu afgegaan. De spelverdeler aan de kant van Olympique Marseille. Deze wedstrijd stevert nu dus af op een verlenging. Maar verleidt misschien wel uh, Olympique Marseille. Tot ook eens iets wat uh, op aanvallen lijkt uh, te gaan doen. Want uh, tot nu toe in de tweede helft. Met succes op dat ene momentje uit die hoekschop na. Inter uh, tegengehouden. Opvallend trouwens dat in uh, de eerste wedstrijd ook de, de ene goal uit uh, de hoek, ...uit een hoekschop kwam. Toen gemaakt door Ayou in de allerlaatste tellen van de wedstrijd. Nu heeft uh, uh, Olympique in ieder geval nog even tijd om iets terug te doen. Intussen Julio César met de bal in de handen. Jaagt die bal natuurlijk zo hard mogelijk naar voren. Nu daar de Fransen nog niet heel erg georganiseerd staan... ...maar wel Diawara de bal uh, wegkopt achteruit uh, bij uh, Olympique Marseille... En vervolgens de overtreding gemaakt door Diarra op het middenveld. En dus een vrije trap voor Inter. Nee, een ingooi wordt er gegeven door de Portugese scheidsrechter Milito. Nu hij een doelpunt gemaakt heeft, dacht hij, weet je wat ik doe? Zo'n ingenieus hakje zo op de achterlijn. En mist de bal dan vervolgens volkomen. Maar Inter heeft in ieder geval opdracht 1 vervuld. Namelijk een doelpunt maken in eigen huis tegen Olympique Marseille. Nu is opdracht 2 nog een doelpunt. Of nu of in de verlenging. En anders ergens in de buurt van de penalties. Inter nog wel op koers voor de volgende ronde tegen Olympique Marseille. 1-0 is het in Italië. Ja, over op koers gesproken. Bayern die ligt al in de haven. Ronald. Bayern is al binnen. Trossen zijn al naar de kant gegooid. En Bayern heeft zich alvast een plekje verzekerd in de kwartfinale. Het gaat er alleen nog om. Komt er nog een doelpuntje bij. Daar is men bij Bayern natuurlijk wel mee bezig. En met name Gomez zal nog wel een doelpunt willen maken. Hij heeft er al vier, maar een vijfde. Ja, dat is weinig gegeven. En Messi is wat dat betreft zijn grote voorbeeld. Men is wel wat aan het wisselen geslagen bij Bayern. Zo is Turmos Müller al naar de kant gegaan voor uh, Bastian Schweinsteiger. Man die terugkomt van een blessure en maar mondjesmaat tot nu toe mag spelen van uh, zijn coach Heinkes. En we hebben Pranje zojuist in het veld zien komen voor Ribery, De man die dus drie assists op zijn naam heeft. Een fantastische wedstrijd heeft uh, gespeeld. En uh, wat dat betreft een applauswissel kreeg van uh, zijn coach Heinkes. Even nog. Er is een doelpunt gemaakt door uh, de Zwitsers. Niet dat het er erg toe doet. Maar het vervelend is het wel dat het doelpunt van Streller geheel onterecht is afgekeurd. Want de man die de paas gaf en die dus in blijte zou hebben gestaan. Stokker stond dat niet. en Dus is wat dat betreft nog een doelpunt uh, door de neus geboord. Shakiri wordt nu gewisseld bij Basel. Dat is de man die voor 12 miljoen... Overgaat naar Bayern München aan het einde van dit seizoen. Zoua is voor hem de vervanger. Maar ja, dat zal allemaal weinig zoden meer aan de dijk zetten. Terwijl er nu wel een vrije trap is voor Basel. Maar Panjic de bal uiteindelijk kan wegwerken. Het zal allemaal prima zijn voor Bayern. Men gelooft het wel. Doepetje Gomez nog. En dan is het klaar en kan men zich gaan richten op de volgende competitiewedstrijd. En zal het wel gevoelig liggen dat men Heiko Vogel heeft uitgeschakeld en heeft vernederd. Hij is juist een, nu de trainer van Basel. Hij is uh, oud-jeugdtrainer van uh, Bayern München. Hij werd door Schweinsteiger, die nu, overigens, voor de goal gezet wordt. En de goal gaat maken: de zevende van deze wedstrijd. Nee, het is Robben die het doelpunt maakt. Schweinsteiger gaf de assist. Sorry, excuus. Um, Robben maakt dus zijn tweede van de wedstrijd. En die Swijnsteiger zegt, ach, het zal vervelend zijn om nu juist tegen die uh, oude jeugdtrainer te spelen en hem zo te moeten vernederen. Maar het gebeurt wel. Robben met zijn tweede op aangeven van Swijnsteiger. Want zo is het uh, verhaal uiteindelijk. Aanval over de linkerkant. Uiteindelijk Swijnsteiger die ziet dat Robben start aan de rechterkant. Loopt achter de laatste man door en komt vervolgens oog in oog met uh, doelman Sommer eromheen. En binnen schuiven de zevende voor Bayern. Het is echt ongelooflijk. 7-0. Het is een uitslag die je niet vaak tegenkomt in de Champions League. Maar wel bij Bayern Basel. En we zijn nog niet eens klaar. Het was de 15e in de hand van Brighton. Ja! Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James. to death and sick kept cancer. Mm -hmm. you said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 Anna Del Rey en uh, Blue Jeans, ze komt uit uh, de Verenigde Staten. Hij nou, kan niet zo goed voetballen, hadden ze gezegd. Oh, wie, uh, wie heb je het nu? Ronald? Oh, ik was nog even aan het praten met... Uh... Oh, oh oké. Okay. Ik kom zo bij je terug. Maar <laughs> nu hoor ik bijvoorbeeld de lach van Frank. De dus Zwitser ja. zonder moeite van, uh, van Bayern naar, uh, naar Inter. Ja, het dat blijft dat spannend, dat is. Hoe lang nog? Uh, het is nog, uh, even kijken, nog zes uh, minuten officiële speeltijd. En uh, Inter, Inter doet uh, wel serieuze pogingen om die wedstrijd voordat we in de 90 minuten gepasseerd zijn uh, te beslissen. En dus niet in de verlenging te hoeven met die 1-0 voorsprong. Maar ik kom achter de bal. Met een vrije trap op een meter of nou het zal het zijn. 14 van de achterlijn. Die gaat genomen worden vanaf de linkerkant. Het is weer zo'n mogelijkheid voor Inter om het uit de standaard situatie te doen. Oh, die bal valt bijna onder de land. Mandan daar krijgt er nog net een hand tegenaan. Maar dat betekent hoekschop voor Inter. Zo heeft Mandanda in de tweede helft nauwelijks wat te doen gehad. Eén keer wilde hij wel ingrijpen, maar kon hij niet meer omdat hij al op de grond lag en verslagen was. En nu slaat hij de bal net onder de lat vandaan voor een corner. De volgende kans voor Inter. En opnieuw Maikon achter de bal. Nu trappend vanaf de rechterkant richting de tweede paal wordt die bal weggewerkt. Door Diarra opnieuw ingebracht. Vervolgens door Walter Samuel. Dat volgens mij op de punt van de 16 staat. Te wachten totdat hij de bal langs zijn tegenstander gaat krijgen. Dat is opnieuw uh, Diarra. En dan Cambiasso. Zo, die wordt even vergeten zeg. Helemaal vergeten door de verdediging van uh, Olympique Marseille. Daar staat uh, Wara ongelooflijk te slapen. En uh, Cambiasso trouwens een beetje buitenspel. Maar... Uh, daar hadden ze achterin bij Olympique helemaal geen weet van. Cambiasso krijgt de bal tegen zijn hoofd. Maar die bal komt opstuiten. En dan is het heel lastig om die bal weer omlaag te krijgen. Dat lukt Cambiasso dan ook niet. De bal gaat over. Maar was wel weer een serieuze kans. Ook al was het in buitenspelpositie. Het mocht allemaal doorgaan. Dus was het een hele goede kans voor Inter om de 2-0 te maken en de wedstrijd te beslissen. Nu Obie. Vanaf de linkerkant Milito inspelen. Even in de breedte Cambiasso. Die de bal even in de ploeg houdt door hem naar achteren te leggen. Uh, richting Zanetti. Zanetti die de bal uh, de breedte injaagt nu naar de rechterkant. Daar waar Maicon heel veel ruimte heeft. En hij dus de bal aanneemt en ongetwijfeld uh, richting de achterlijn zal gaan. Nee, hij gaat naar binnen. Verrast daarmee. Olympique komt daar tussen heel veel rode hemptjes van de Fransen te staan. En versiert daar nog keurig een uh, vrije trap. Met al zijn routine. De Brazilianen wil heel graag die bal dan zelf neerleggen. Op nou, wat zal het zijn een meter of uh, 23 van de goal van uh, Olympique Marseille. Weer een mooi plekje. Ik zou bijna willen zeggen voor Sneijder om die bal te nemen, maar die is al uh, uh, naar de kant gegaan. Hij mag het dus niet meer doen, terwijl de scheidsrechter hier uh, Proenza, de Portugees zegt van... ...denk erom, wacht op mijn fluitje, wacht vooral ook tot de muur op de juiste afstand staat. Dat ga ik dan voor jullie regelen, Ital heren, Italianen. En als jullie dan op mijn fluitje wachten, dan kan die vrije trap uiteindelijk gewoon genomen gaan worden. Maicon heeft niet voor niets die bal neergelegd. Hij staat nu klaar om uh, de vrije trap te nemen met afwezigheid... Van Snyder, dus. Stankovic probeerde het al ietsje meer naar het midden toe. Ongeveer vanaf dezelfde afstand. Hij was weinig succesvol. Nu dus de beurt aan Maikon. Nu de bal een beetje meer naar de rechterkant ligt. En dus beter ligt voor Mike om hem te nemen. Uitermate geconcentreerd. Die muur, dat is nogal lastig om die op afstand te krijgen. Maar nu is er dan toestemming om die vrije trap te nemen. Mike Conn, gaat het hem lukken? Oh, goed. Ja, Als het merkel voetbal was geweest, was het niet onwaardig geweest. Maar hier kunnen we niet tevreden mee zijn. Mike Conn kijkt even omhoog. Ja, daar ging die bal ook nadrukkelijk naartoe. 1-0 is het voor Inter tegen Olympique Marseille. De steven af op de verleening. Nog drie minuten officiële speeltijd. Roto, ze worden wel... Verwend, We bij Bayern, 15 doelpunten in die supporters in de stadion nu al binnen. Drie dagen of zo? Uh, die wedstrijd was zaterdag, dus uh, drie ja, binnen, binnen drie dagen. Oh. Het, het lijkt erop, dan kun je toch wel spreken dat het lek boven is als je met 7-1 <laughs> ja. wint in de competitie. En je staat nu met 7-0 voor in de Champions League tegen een tegenstander. Die, vergeet dat niet, Manchester United heeft uh, uitgeschakeld. Hè. Gewoon gewonnen heeft en gelijk gespeeld. Tegen Manchester United en de uitwedstrijd notabene ook nog met 1-0 van je gewonnen heeft. Men was best bevreesd voor dit FC Basel. Onder leiding dus van Heiko Vogel, oud-jeugdtrainer van deze club. Oud-assistent van Torsten Fink, die ook al uit dit nest komt. Maar er is niks aan de hand vanavond voor Bayern. Dat leek eigenlijk al vroeg in de wedstrijd. Neuer heeft één keer moeten kijken hoe er een bal door de Zwitsers werd overgeschoten. En voor de rest eigenlijk vanaf minuut één aanvallen van Bayern. De een na de ander. De een nog mooier dan de ander. En uiteindelijk dus zeven doelpunten waarvan vier van Comes, twee van Rob en één van Müller. Rob overigens nu vervangen. Hij is vervangen door Daniel Branjic die daar ook nog steeds zit. Je weet wel, die oud Herenveenspeler. speler Hij mag nog wat minuutjes gaan volmaken aan de linkerkant. En het is te prijzen dat de Zwitserse kampioen de bal van rondspeelt, probeert zich te melden. In elk geval op de helft van Bayern München. Je ziet dat Bayern natuurlijk wel op jacht is naar Gomez, hoewel niet iedereen. Timo Schoek, die nu aan de rechterkant speelt in een rol die hij helemaal niet gewend is. Had net een actie van rechts naar binnen. Had dan Gomez kunnen aanspelen. Maar zocht uiteindelijk voor het, of ging voor het eigen succes. Er komt nog een corner aan voor FC Basel. Dat is niet heel veel gebeurd, maar het doorgaan aan de linkerkant van FC Basel levert uiteindelijk na een verdedigende actie van Laam nog een corner op voor de Zwitsers die genomen gaat worden door een van de invallers Valentin Stokker. Hij was het die de Zwitsers vorige week zoveel hoop gaf door. of twee weken geleden is dat al, drie weken zelfs door een doepen te maken dus in Basel in de 86ste minuut. Nu gaat hij een corner nemen. Het zal de Zwitsers fijn, of de Zwitsers het fijn vinden als in ook van nog een goal kunnen maken, waardoor de eretreffer een feit is. Nou, het wordt een schot van heel ver en echt heel ver... ...maar ook heel erg over van FC Basel, van een middenvelder. Dat is um, Xaka. Nou, dat ziet de coach Vogel dan aan. Hij kan zelfs wel een beetje lachen. Ja, hij heeft het allemaal wel gezien. Hij snakt eigenlijk naar het einde en Joep Heijnkens zal denken... De coach die toch op het punt stond om ontslagen te worden bij Bayern München. Zo, dat hebben we dan weer gehad. En misschien gaat Bayern zich nog wel melden in de Duitse titelrace. Vijf punten achterstand op Dortmund. Dat dit weekend de Mainz weer punten liet liggen. En zo kroop het allemaal weer wat dichterbij. En wie weet gaat Bayern zich dus nog wel melden. En gaat het proberen Dortmund tot de laatste dag in elk geval de druk op te leggen. Hier is het kwestie van uitspelen geblazen. 91 minuten zijn er inmiddels al voorbij. Bayern staat op 7. En Basel staat op nul. Frank, Inter tegen Marseille Maicon. We zit natuurlijk mee te kijken. Die, die is leeg, hè? lijkt het wel. Ja, er zijn er wel meer leeg. Dat heb je bij Inter als je de gemiddelde leeftijd ruim boven de 30 ligt. Ik zat net even te kijken hoeveel zitten er eigenlijk nog in dit elftal die onder de 30 zijn. Maar dat is er maar één. Pazzini die is namelijk 27. Dat is ook de enige Italiaan die op dit moment weer in de ploeg staat... ...bij Inter en uh, al die oude mannen zijn behoorlijk leeg... ...maar ik vrees dat voor uh, hun de wedstrijd er nog even niet op zit. We zitten inmiddels in de blessuretijd met een uh, aanval voor uh, Olympique Marseille. Bal richting de tweede paal keurig uit de lucht geplukt door Julio César... Heeft bijna niets te doen gehad. Eén reddingje heb ik hem zien maken in de tweede helft. En nu plukt hij dan die bal goed uit de lucht. Dat zegt ook heel veel over de intenties van Olympique Marseille na de rust. En daar hadden ze voor een groot gedeelte gelijk in. de hadden ze beter op moeten letten bij die ene corner. Die er uiteindelijk wel invloog via Milito. Daardoor staat het nu 1-0 voor Inter. En gaan we hard op de verlenging af. Iter probeert dat nog wel natuurlijk te voorkomen, want als er één ploeg is die daar bijzonder veel moeite mee gaat hebben met die verlenging qua uithoudingsvermogen ten opzichte van de tegenstander, waar de gemiddelde leeftijd echt een heel stuk lager is, dat scheelt gauw een jaartje of 5, 6, ja, dan uh, moet je eigenlijk wel heel graag willen dat het na 90 minuten klaar is. Een vrije trap gegeven aan Olympique Marseille, dan daar gaat uh, die vrije trap nemen halverwege zijn eigen helft, de doelman van Olympique Natuurlijk die bal eerst maar eens naar uh, vorenjarige. Daar waar Remier niet meer is. En dan die bal erin vliegt via Brandao. Hij is net in de ploeg gekomen. En dan is die wedstrijd ook na 90 minuten afgelopen. Maar niet zoals Inter zich dat had voorgesteld. Olympique Marseille via Brandao. Hij staat er echt drie minuten in of zo. Veel langer zal het niet zijn erin gekomen voor de topschutter. Hij speelde ook al in Frankrijk tegen Inter omdat toen Remy geblesseerd was. En nu maakt hij het af. En dit gaat Inter niet meer goed maken. Weer krijgen ze die goal tegen diep. In de blessuretijd, net als in Frankrijk. Toen uit de corner, nu uit de lopende situatie. En Brandao maakt geen fout, doet dat heel erg goed hoor. Die uh, buitenspelval in eerste instantie uh, omzeilen. De bal zelf uh, aannemen, op de borst, wegdraaien bij een tegenstander. En dan onder de doelman, onder Julio César, doorschieten. Dwars door het midden, eigenlijk mag die goal nooit vallen. Het gebeurt toch. En het leidt de uitschakeling van Inter uiteindelijk in. Nu hoort het vuurwerk ook op de achtergrond van de ongetwijfeld ontevreden fans. En tegelijkertijd vieren de Fransen aan alle kanten feest. Want deze 1-1, dat ga je niet meer goed maken. Daar zul je nog twee goals uh, moeten produceren. Nou, dat kan Inter echt niet gaan lukken. Maikon probeert het toch met die bal de diepte in. En dan penalty. Ja, dat wordt een penalty met de officiële speeltijd er al lang en breed op. En Mandanda die daar volgens mij Pazzini ondersteboven loopt. Hij had al een gele kaart vanwege uh, tijdrekken. En pakt nu ook nog eens een rode kaart vanwege deze overtreding op uh, Pazzini. Twee keer geel is rood en moet Olympique Marseille met zijn tienen door en een penalty tegen. Diep in de blessuretijd en krijgt uh, Inter toch nog de kans om in ieder geval deze wedstrijd te winnen. Ja, de penalty uh, is uh, terecht. Daar valt niet zoveel op af te dingen, zie ik in de herhaling. dan daar is te laat en pakt de benen van Pazzini mee. Ja, zo heb je de wedstrijd gewonnen. En sta je nu toch met een rotgevoel te kijken naar de mogelijkheid voor Inter. Om uiteindelijk die 2-1 toch nog te maken. En wie weet waar het dan uiteindelijk allemaal nog toe leidt. De officiële tijd en ook de blessuretijd de extra tijd zoals die werd aangegeven, zit er inmiddels op. Maar het wordt niet voor niets altijd minimaal de extra tijd genoemd. Dus die penalty die gaat er echt nog wel komen. En die reserve doelman die gaat er ook in uh, komen. Uh, Brachigliano. Je verwacht nooit dat je de jongens uh, moet uitspreken. Maar Brachigliano is de man die er zo in gaat komen voor Mandanda. Ja, in de kwartfinale gaat keeper waarschijnlijk. Uh, ja. ja, dat sowieso. Daar gaan we in ieder geval wel van uit. Of ja. moet er moeten nog gekkere dingen gaan gebeuren in deze slotfase. Eerst moet die penalty er maar eens in. En zien we Pazzini al lang en breed met die bal klaarstaan. En Brachigliano is uh, rustig. Heel rustig onderweg richting zijn doellijn. Sterker nog, hij is helemaal nog niet onderweg richting zijn doellijn, want hij staat gewoon nog uh, klaar. Hoeveel krijgt hij eigenlijk eilig... voor uh, twee keer geel? Is dat gewoon één wedstrijd? Twee keer geel is één wedstrijd, inderdaad. Ja. Ja. Zij mist dus alleen dit de... eerste duel, als het uh, allemaal ja. goed afloopt natuurlijk. Ja, en hij moet nog even afwachten tegen wie. Hè, want de loting is, uh, is vrijdag. Dus uh, André Ayou moet er natuurlijk nog uit. Want je kan niet zomaar een, wi een wissel doen van keeper naar keeper omdat de keeper rood heeft gekregen. Dus Ayou, de man die uh, de Fransen in Frankrijk de overwinning schonk diep in de blessuretijd gaat er nu uit. En uh, Brachigliano is uh, de man die nu eindelijk richting zijn doel komt. En uh, daar onderweg nog even sterkte wordt gewenst door een aantal ploegenoten. En de Italianen inmiddels al lang en breed met angst en beven uitkijken naar het einde van deze wedstrijd. Want Pazzini kan er wel die bal in de handen hebben. Hij zal hem er waarschijnlijk ook wel in gaan schieten mag je aannemen. Maar dan is het pas 2-1. En dat is gewoon te weinig. Dan is Inter nog niet door en is Olympique Marseille wel door. Inter krijgt hier dus duidelijk de rekening gepresenteerd van een seizoen waarin het heel matig gaat. Waarin ook Rignieri de ploeg niet onder controle krijgt. En ook Olympique Marseille draait een heel matig seizoen. Ook middenmoot net als Inter... Maar voorlopig wel richting de kwartfinale. Pazzini met zijn aanloop schiet die bal feilloos binnen. Wil die bal wel oprapen. Het gaat natuurlijk die doelman in eerste instantie voorkomen. Maar die penalty is het laatste wat er gebeurt in deze wedstrijd. Interwind wint, maar wat geeft het? Het doet er helemaal niet toe. Want Olympique Marseille gaat door deze 2-1 nederlaag toch door naar de kwartfinale. In de Champions League Inter. Het Inter van Snyder is uitgeschakeld. Niet goed genoeg gebleken in de wedstrijd. De dubbele wedstrijd tegen Olympique Marseille. Inter wint met 2-1. Maar de uitwedstrijd met 1-0. En dus de, die ene uitbol van de Fransen. Die doet de Italianen de das op. All the nation Everything that falls your way I see There is a deeper world than this That you don't understand There is a deeper world Sting and Love is de Seventh Wave. Het is bijna kwart voor elf. Ronald van der Geer, het is al even uh, een tijdje geleden, maar het is afgelopen, mag ik aannemen, Bayern en Bazel. Ja, het is 7-0 gebleven. Het was, een, het was wel een mooie uitslag. Jammer voor Mario Gomez dat hij uiteindelijk niet meer die, die vijfde heeft kunnen maken in deze wedstrijd. Maar goed, het, uh, het is uh, mooi geweest zo. Ik vind ook dat Basel eigenlijk... Ja, dat Ik ook had men verdiend. niet verdient. Ja, ja, ze hadden ja, zelf een ja. goaltje verdiend. En ze hebben het toch op basis van het seizoen tot nu toe... niet verdiend om zo vernederd te worden. Maar Basel was niet het Basel waar we allemaal zo tegenop hebben gekeken. Eigenlijk vanaf het begin overklas door Bayern München. En dan zie je toch als zo'n elftal echt in vorm is dat het uh, iedereen de wil kan opleggen met echt een ontketende Arjen Robben. Dat moet ons goed doen. Hij uh, had een assist. Hij maakte twee goals. Thomas Müller eindelijk weer eens een keer echt nadrukkelijk aanwezig bij Bayern München. Ja, en die, die Mario Gomez is natuurlijk in München vaak verguist geweest als uh, spits. Hij kon niet mee voetballen. Dat zeiden zelfs de spelers van Basel nog. De keeper had dat, uh, meen ik, nog gezegd. Voorafgaand aan de wedstrijd, joh, die Gomez die kan helemaal niet zo goed voetballen. Nee, dat kon Gerd Müller ook niet. Maar hij kon het, uh, het, goal, het, het doel wel vinden. Nou ja, Gomez heeft dat uh, vanavond bewezen met... Uh, Vier doelpunten. Bayern dus door naar de kwartfinale. Ja, op basis van deze wedstrijd verdiende er eigenlijk maar één ploeg te winnen. En dat was Bayern. Zeg Ronald van der Geer. Chelsea moet morgen voorkomen dat de uh, uh, dans onder miljoenen in de Champions League verder gaat zonder Engelse club. Maar de voortekenen zijn allerminst gunstig voor Chelsea. Dat hij inmiddels uh, drie weken geleden met 3-1 nederlaag uit uh, Napels terugkeerde. Jeroen Groeter, goedenavond. Je gaat die wedstrijd volgen uh, morgen. Uh, wel heel opvallend hè, dat Chelsea nog de enige Engelse club is in deze achtste finales hè? in de Champions League, vind je Ja, dat is uh, opvallend. En uh, het is natuurlijk ook uh, dat ze aan een zijde draadje hangen. Want het zal niet eenvoudig worden morgen tegen Napoli. Maar we zijn uh, in de loop van het toernooi uh, Arsenal kwijtgeraakt. Je hebt het nog geprobeerd uh, tegen Milan, maar uh, 3-0 was niet genoeg. En in de eerste ronde, in de poolfase, zijn uh, de twee clubs uit Manchester allebei uitgeschakeld. United in de pool met uh, Basel en, uh, en Benfica. Uh, Manchester City in de pool met uh, Napoli en uh, Bayern München. En, uh, ja, het is opvallend dat uh, Napoli nu uh, de tweede Engelse scalp uh, kan gaan veroveren. Ja, kan je je vinger erop leggen hoe dit komt, met de Engelse clubs, of is dit gewoon een incident? Nee, dat ik geen incident. Uh, als je regelmatig naar de Premier League kijkt, dan zie je toch dat het niveau niet zo enorm hoog is als ze hier eigenlijk in Engeland zelf vinden. Ze vinden de Premier League echt de allerbeste competitie van de wereld. En dan komt er een hele tijd niets. Ja, misschien Barcelona Real, maar dat is het dan wel zo'n beetje. Maar als je nou eens goed gaat kijken naar het voetbal aan zich, dan uh, zie je toch eigenlijk dat er uh, maar door een paar ploegen echt goed wordt gespeeld, de, de topploegen, maar dat daaronder eigenlijk uh, het voetbal heel mager is. En dat begint zich langzaam maar zeker toch ook een beetje te vertalen in wat uh, de topploegen doen in Europa. En dat maakt het eigenlijk alleen maar leuk, vind ik zelf, hoor. Want als je ziet welke ploegen momenteel geplaatst zijn... Dan krijg je een beetje dat oude Europa Cup 1 gevoel. Ploeg uit uh, allerlei verschillende landen. Met, uh, met een aantal enorme outsiders. Zoals ja. uh, Nicosia en Nicosia. Uh, Olympiek Marseille plaatst zich nu. Maar uh, Benfica, Milan, Bayern Barça. En dan oh. morgen Napoli. misschien uh, Napoli uh, ja. daarbij. En uh, ja, het uh, bevalt me wel. Ja, maar de druk ligt dus wel bij Chelsea hè, morgen? Dat is daar ja, op. nee goed, ja. bij Napoli zal er natuurlijk ook wat druk liggen. Want die willen zich dolgraag plaatsen voor de Ja, nee, Maar gezien maar, op de historie al dat geld wat er in die club is gepompt. Ja, nee, kijk, voor, voor Chelsea is het echt de manier om het seizoen nog, uh, nog enigszins uh, glans te geven. Want uh, in de Premier League zijn ze enorm ingezegd uh, om de vierde plaats. Uh, misschien dat ze nog zelfs derde zouden kunnen worden, maar de titel is al lang en breed uitzicht. Zit er nog wel in de FA Cup, maar Abramovic, uh, je zegt het zelf, uh, heeft miljoenen, uh, miljoenen heeft hij in deze club gepompt. Met eigenlijk maar één doel, en dat is het winnen van de Champions League. En daar zijn ze wel een paar keer dichtbij geweest, met name in 2008. Die, uh, die finale in Moskou Die is toen verloren naar penalty's van uh, Manchester United. Maar uh, dit is dan de manier om in ieder geval in het toernooi te blijven. En dan maar hopen dat, uh, want ze spelen een ongelooflijk slecht seizoen, dat het uh, zich een beetje keert en dat ze dan toch wat, uh, wat kunnen gaan, uh, gaan presteren. Maar uh, dat zei ik al, het wordt lastig zat. Ja, maar heel Engeland verwacht uh, dat Chelsea doorgaat, wellicht. Zeker gezien de, de, de, de coachwisseling die daar heeft plaatsgevonden. Zijn dat positieve punten waar ze zich aan vastgrijpen, de Fans? Ja, want uh, ja, Villas Boas uh, heeft het geprobeerd. Hij heeft uh, geprobeerd om hier een, een andere manier van denken, een andere manier van spelen te introduceren. Maar die is eigenlijk uh, toch geslachtofferd door, uh, door de hardcore uh, groep spelers die hier eigenlijk al jaren zit. Uh, Terry, Lampard, Drogba, Eschen, dat soort uh, spelers. Nu uh, is Di Matteo uh, aan het roer gekomen, was de assistent van, uh, van Villas Boas... En in ieder geval heeft hij uh, duidelijk gemaakt in zijn eerste twee wedstrijden dat het maar om één ding gaat en dat het resultaat, nou goed, die resultaten zijn tot nog toe goed gebleken, maar voetbal is, uh, is bedroevend geweest. Ja, uh, als hij opnieuw een resultaat kan halen, dan, uh, dan heeft hij in ieder geval een basis om van daaruit wat, uh, wat verder door te gaan werken. En ja. misschien ook wat, wat beter verbod te gaan brengen. Ja. Maar ik vermoed dat het echt uh, op zijn Italiaans gaan. Ik denk uh, als je gaat kijken naar uh, de wedstrijd van morgen, dat uh, de meest Italiaanse ploeg uh, eerder Chelsea zal zijn dan Napoli. Ja. En die Mazzari, hè, die coach uh, van Napoli, die zit gewoon op de bank, maar die was toch geschorst? Of vergis ik me nou? Nee, je vergis je niet. Hij was geschorst. Hij was al geschorst in de eerste wedstrijd. Hij had een schorsing gekregen van twee wedstrijden. Dus hij is hij tegen beroep gegaan? Kreeg hij drie wedstrijden. Na aanleiding van Acafietje in de laatste poolwedstrijd in Spanje tegen Villarreal. Maar Cas uh, heeft er nu naar gekeken. En die hebben nog geen definitieve uitspraak gedaan. Die hebben wel uh, de schorsing opgeschort. Dus uh, in afwachting van uh, wat er komen gaat, uh, mag Mazzari morgen op de bank zitten. Ja. Maar goed, uh, zonder Mazzari ging het al uh, heel prima in de eerste wedstrijd in São Paulo en Napoli natuurlijk met die 3-1. Ja, het kast is het, is het, uh, laat zeggen, het hoge rechthof, uh, gerechtshof in de, in de, in de sport. In de en daar worden alle, alle uh, regels en straffen getoetst, om maar even zo te zeggen. Ja. Goed, ja, we, we, gaan het, uh, we gaan het zien morgen. Dankjewel voor nu. Jeroen Groeten, We staat over die wedstrijd van morgen van Chelsea tegen Napoli. Te horen natuurlijk op Radio 1. En uh, morgenavond ook Real Madrid tegen CSKA Moskou is de wedstrijd eindigde in 1-1. Goed, dan uh, gaan we uh, contact zoeken met uh, Michel Cornelissen. de ploegleider van uh, Vakant Solij. Goedenavond. Goedenavond. Ook een beetje voetballen gekeken? We hebben toevallig net voetbal in de bus gekeken, ja. Ja, uh, naar Inter denk ik dan, of niet? Nee, nee, nee. Op de, op de Nederlandse tv was uh, Bayern München. Oh, jullie kijken gewoon in de bus. Want, waar, waar zijn jullie nu dan? We zitten nu in uh, Italië nog in... Uh... Goh, ik weet eigenlijk niet eens waar ik zit. Ja. Ik ben uit de bus ingestapt en ik ben ergens al gestapt. Geef wel, even <laughs> aan. Geef wel even aan hoe je leven in elkaar zit. Ja, nee, we hebben eigenlijk een hele leuke busrit gehad, dus... Uh... Ja. Ja, nou ja, goed. Het interesseert ons ook niet wel kant gingen op ja ja, ja ja, duidelijk. <laughs> Zo, je zit uh, met de vakantieleiproeg in uh, Tireno-Adriatico. De uh, top 10 van het eindklassement er staan twee renners van de ploeg. Johnny ja. Hoogland vijfde en Wout Poels op de achtste plaats. Ja. En hij won ook nog eens een keer het jongerenklassement in de Tireno. Uh, ja. Afgelopen weken einde volop tevredenheid in Parijs-Nies. Lieve Westa ja. tweede. <laughs> Wat voor seizoen gaat dit worden? Ja, laten we hopen dat we deze stijgende lijn uh, nog door kunnen zetten. Dus is, uh, ja, we hadden het wel een klein beetje voorspeld, omdat we eigenlijk jaar vorige aanvoelden dat we gewoon heel goed bezig waren. En dat levert ook eigenlijk bij de hele ploeg, uh, vooral bij de jonge jongens, uh, zoiets van ja, we gaan volgend jaar gewoon nog, uh, nog een stap zetten. Ja, en dat het zo uh, uitkomt. Ja, dat is eigenlijk alleen maar een droom. En, uh, en we genieten er met volle teugen van. En hm. We zijn ook nog niet van plan om ermee te stoppen. Nee. Zeg, Wout die uh, won het jongerenklassement. Ja. ja. Nou, vertel het maar. Ja, er staat eigenlijk, uh, eigenlijk wel een grappige kant aan Wout uh, ja, aan, aan Poels' gezicht. Je dan dat het een van de jongste jongens in het peloton is. <laughs> ja, jullie maar, wel. Ze wel. Er, ja, ze hadden het vergeten bij... Je uh, krijgt dan een, uh, een kruisjacht die achter voor. Hier in Italië was dan een G. En uh, ja, die stond niet achter zijn naam. En, uh, ja, ik vond het ook niet echt noodzakelijk om het te gaan melden aan de jury. Nee, dat, maar uh... wacht even, want even dan moeten we moeten het even goed uitleggen. Er staat dus een, een G achter je naam. En als er een G achter je naam staat, dan doe je mee voor het jongerenklassement. Maar, ja. maar bij hem waren ze dat getje vergeten. Dus iedereen was in de veronderstelling dat hij niet mee deed voor het jongerenklassement. <lacht> ja, dus uh, er stond een uh, jongen aan de leiding. En, uh, ja, en, en gisteren dan de rit uh, sloeg Wout Poels toe en uh, re ze reden weg. En toen kwam hij aan de leiding te staan... Uh, van ja. het klassement. Alleen ja, de jury wist niet dat hij jongeren jongere was. Dus dat ben ik, hem, uh, ben ik ze dan gaan vertellen. En, uh, ja, toen is hij gehoordigd als uh, jongere. Toen hebben ze een excuus aangeboden. En uh, ja, ze stonden dus aan de leiding. Ja, nou, okay. dan Heb Ze eigenlijk vandaag een, een verschrikkelijk knappe prestatie geleverd, want uh, die Cameron Meijer werd vandaag derde in de tijdrit. En Wout mocht twintig seconden verliezen en hij uh, ja, hield gewoon heel, metjes, heel goed stand. Ja, maar voor de duidelijkheid, Poels reed weg. En toen wisten de concurrenten van het jongerenklassement natuurlijk niet... dat hij wegreed en gevaarlijk was voor het jongerenklassement. <lacht> nee, maar ik moet ook wel eerlijk zijn. Ik denk ook niet dat uh, Cameron Maier meegekund had, hoor. Oh, oké. Okay. Goed, dus, dat, is uh, dan, dat is dan weer de andere. Maar het, is, maar dus... het was wel nodig voor de jongeren natuurlijk. Maar ja, ik vind uh, het is een fout van de jury. En, uh, ja, ik zouden. vond er gisteren wel op tijd om te gaan melden... Dat ze fout zaten. Ja. Zeg maar even als je kijkt in het, uh, in het, in het peloton. Worden jullie zo langzamerhand echt als een. Uh, voor zover dat niet altijd het geval was. als een volwassen ploeg gezien? Ja, we hadden al. Uh, je merkt wel dat je meer respect afdwingt. Uh, ook bij de andere grotere ploegen. Vorig jaar. Uh, ja, waren we natuurlijk uh, nieuw in de Pro Tour. En, of in de World Tour. En uh, ja. hebben we wel goed gescoord. maar er waren nog niet echt de uitslagen. En nu. Uh, ja nu doen we gewoon mee op alle fronten netjes gezegd twee man in de eerste team uh, lieve Wester die tweede wordt uh, drie rippen in parijs nice ja we hebben hier eigenlijk alle dagen ook uh, in Tirreno de finale meegemaakt of zelf nog uh, ja, beïnvloed door uh, zoals gisteren daar zelf het initiatief in nemen nog door de aanval te kiezen waardoor er uh, tien man wegrijdt uh, waar we dan ook gewoon weer met twee man bij zitten en uh, ja, we dwingen we, we wel bewondering af uh, bij onze ja. concurrenten. Maar, maar kan je zelf al een beetje aangeven uh, hoe het komt? Dat het nu in één keer begint te lopen? Ja, het is gewoon... Uh, ja, het, is, ja, niet, uh, het is natuurlijk een kwestie van uh, drie jaar uh, dat we het echt aan het opbouwen zijn. En, ja, het zegt Wout Poels ook. ja, zit gewoon nog vier jaar bij de ploeg. En uh, ook Johnny Hogeland. En ja, we groeien gewoon met z'n allen verder door. En we voelden gewoon vorig jaar al lang dat we die stap wel konden zetten. Ja, maar daar is een reden ja. voor. Dat kan je wel aanvoelen. Maar dan is er een aanzet geweest om dit te creëren. Of is daar geen vinger op te leggen? Nee, maar ja, die jongens worden natuurlijk ook sterker. En, en, en het geloven in eigen kunst is er. En, en als je ook ziet hoe Johnny Hoogland en Wout Poels elkaar vinden bergop. En als dan bijvoorbeeld een Kenny van Hummel uh, 25 keer bidonnen komt halen. Hm. Die dan ook weer boven zichzelf uit gaan stijgen. Omdat ja, als de ploeg goed draait, wil je bij horen. En, ja. ja het, het, het, het draait gewoon allemaal. Ja. En, uh, en een, het gaat ook misschien een keer, Het gaat ook wel ja, eens een keer een tijd tegen zitten. Maar laten we voorlopig nog maar genieten van uh, ja. dat het mesje. Zo is het. Nou, komende zaterdag de eerste grote klassieker van het jaar, Milaan San Remo. Ja. Er wordt op jullie gelet, denk ik. Er gaat op ons gelet worden, maar uh, daar zijn we niet bang voor. En, we de vorig jaar natuurlijk met Marco Maccato uh, in de kopgroep. Die helaas uh, viel daar zo. En heeft goed nog 8 ste wedstrijd. Uh, alle rennen die bewijzen dat hij de finale aan kan. En, uh, Ja. Dat gaat nu ook gesteund worden door een groene Johnny Hogeland. Een goede Tim Lichardt. Een goede Björn uh, Leukemans. Dus ik denk dat we een goede ploeg in de breedte hebben. Wat ook een beetje ons geheim is dat we ook altijd met veel renners uh, voor in de wedstrijd zitten. En mm, mm. laten we hopen dat we daar ook een uh, podiumplek uh, weg ja. kunnen halen. Ja. Zul je wel mee moeten in een groepje? Want als er sprint wordt, dan heb je geen sprinter, denk ik. Of wel? Eh, uh, Nou, Chris Boekman doet ook mee. En, ja, die. Die moet toch ook uh, goed mee kunnen in de sprint, uh, dus uh, ik denk dat we wel een uh, sterke ploeg hebben. Ook Makato kan heel goed aankomen, dus uh, ja. winnen is altijd een heel ander verhaal. Maar uh, als je op het podium kan rijden, dan is uh, de overwinning ook niet ver weg. Zo is het, het goede... gisteren, nou, werd uh... Ook, uh, gisteren werd door onze demarage ook Oscar ver nog gelost in de finale, dus uh, ja. we zou dat het op de portio niet kunnen. Daarom, goed, lekker positief Die blijven. Je moet ook ingelopen. Uh, ja, d -d -d -d -d dankjewel. Succes okay. uh, komende zaterdag en dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen uh, vanavond. Is goed. De ploegleider van vakantie, Michel Cornelissen. We kijken even over de grens, want in de Premier League werd er gewoon gevoetbald. Liverpool tegen Everton werd uh, 3-0. Drie keer Steven Gerrard voor Liverpool. Dat nu naar uh, de zevende plaats gaat. En vervolgens uh, zie ik uh, dat er goed nieuws was vandaag voor uh, Ibrahim Affalai. Hij heeft voor het eerst weer met de bal getraind bij FC Barcelona. De, uh, hij liep een zware knieblessure op, dat weet u misschien nog. En sindsdien heeft de afvalaai gerevalideerd bij Barcelona... en vandaag dus weer terug op het trainingsveld met uh, de bal aan de voet. Het is uh, bijna klaar, deze NOS langs de lijn op de voorreep. Toch nog even Jack van Gelder met Ajan Robben. Ajan Robben, uh, dit was een lekkere voor je. <laughs> ja, dat zijn uh, leuke avondjes zo. En, uh... Van tevoren natuurlijk een beetje drukker op. Uh, staat 1-0 achter. Je moet uitkijken dat je geen tegendoelpunt krijgt. Maar uh, ja, we begonnen natuurlijk uh, aanvallend. Uh, ja, Vol erop, uh, volle bak naar voren. En, uh, ja, dan, uh, die 1-0 uh, is dan natuurlijk lekker als die valt. Dan weet je van, uh, we, zijn, uh, we staan weer gelijk. En, uh, ja, daarna uh, de 2 en de 3-0 volgden elkaar vrij snel op. En, uh, ja, daarna waren we... Ja, waren we comfortabel, ja. Dat was Arjan Robben. Nog even heel kort voor het einde van deze uitzending. Hij won dus met Bayern van FC Basel. Met een liefst 7-0 na ruststand van 3-0. Internationale tegen Olympique Marseille. Vanavond werd 2-1 voor Inter. Hectische slotfase. Uh, Olympique Marseille maakt de 1-1. Kort daarna een penalty voor Inter. Maar dat mocht niet meer baten. Want de uitwedstrijd werd 1-0. ...voor Olympiek Marseille. Dus Inter eruit, Olympiek door, Bayern München door ten koste van Basel. Morgenavond op Radio 1, Chelsea tegen Napoli... ...en Real Madrid tegen CSKA Moskou. Dit was het voor vanavond. Ik wens je nog een heel fijne avond. Vooral zometeen luisteren naar met het Morgen. ...dat gepresenteerd wordt door Rob Trip. Dag. Dan kom je tot... Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Oudpartij van de Arbeidleider Wouter Bos is sinds 1 februari voorzitter van de Bosk. Een vereniging van en voor mensen met een handicap. Deze week bestaat die vereniging 60 jaar. Morgenavond te gast, Oudpartij van de Arbeidleider Wouter Bos. Je wordt niet vertrouwd op basis van je standpunten. Je wordt vertrouwd op basis ook van persoonlijkheid en wat ze vinden van waarom je geworden bent wie je bent. Margeet Rijntjes praat met Wouter Bos over zijn persoonlijke betrokkenheid... bij de vereniging en zijn leven na de politiek. Twee dingen morgenavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het nieuwe boek van Robert Fuisje. Beste vriend. De geweldige opvolger van het boek. Alleen maar nette mensen. Beste vriend van Robert Fuisje, Ook te koop bij Libris. e-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durft u het aan? Hoogstaand buitentheater, natuur, stad en cultuur? Kom naar Deventer op Stelte van 5 tot en met 8 juli in Saland-Overijssel. Kijk op Ik ga naar Deventeropstelten.nl. Dit is Radio 1.